Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zometeen komt het Openbaar Ministerie met een strafeis voor de moord op Peter R. de Vries. De misdaadsverslaggever werd bijna een jaar geleden neergeschoten in Amsterdam en overleed ruim een week later. Twee verdachten staan voor de rechter. Volgens het OM was Delano G. van 22 de schutter en bestuurde Camille E. uit Polen de vluchtauto. De rechter las eerder vandaag appjes voor die de verdachten hebben gestuurd. Bro... Ik schiet die kaka-ding helemaal door zijn kaka lichaam heen. Die vieze kaka, hoer, hoofd, alles. Laat hem daar als, been, sletje achter. I love this. De zoon en dochter van Peter R. De Vries kwamen ook aan het woord. Ze maakten gebruik van hun spreekrecht. Op dit moment is het Openbaar Ministerie aan het woord. Zij komen zo met de strafeis tegen de twee verdachten. Donnie M. blijft langer vastzitten. De man van 22 uit Geleen wordt verdacht van moord en ontvoering van Gino. De jongen van 9 verdween vorige week en werd dit weekend doodgevonden. Donnie M. moet worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. Over dik twee jaar moeten nieuwe telefoons, tablets en camera's die in de EU verkocht worden een USB-C-aansluiting hebben. Ook laptops gaan daaronder vallen, al krijgen fabrikanten daarvoor wat meer tijd. En tientallen studenten protesteren vandaag in de hal van de Universiteit van Amsterdam. Ze vinden de basisbeurs en de compensatie voor de leenstelselgeneratie veel te laag. De studenten willen drie dingen. een schuldenvrije basisbeurs, echte compensatie voor de leenstelselgeneratie. En dat dat geld dus niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Uh, want studenten verdienen dat gewoon. De jongerentak van vakbond FNV is het zat dat studenten de UvA verlaten met een hoop schulden. We zien dat studenten eigenlijk keer op keer aan het kortste eind trekken. En studenten zijn er terecht heel erg boos over. Dus die laten nu van zich horen. De actie bij de UvA is een kleine opwarmer voor zaterdag. Dan is er een protest op de Dam in Amsterdam. Het weer nog. In Limburg is er wat regen. Op andere plekken ook wat zon, bij een graad of 17. Morgen weinig zon, wel wat regen. En opnieuw een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat 44 kilometer file in Noord-Holland. De vertragingen vallen op zich meestal wel mee. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ben je wel een kwartier langer onderweg tussen Schiphol en Roelvaar en Zween. De meeste vertraging nu op de A10. De A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Durgedam staat 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 Sunday mornings I just sleep in It's like I buried my faith with you I'm screaming at it God, I don't know if I believe in Cause I don't know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 Heart It left the rest in peace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 Walk of nature's path. I love you.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 Mm, mm, mm. Mm, mm, mm, mm. Oh oh oh oh con te è poco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 Quel che fatto è fatto e io però chiedo regalane mio sorriso io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì rosa, perché so come sono infatti chiedo Sì quel che fatto è fatto e io però chiedo regalane mio sorriso rosa, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì rosa. perdono qui l'inferno no una paura. io senza di te un po' ne ho qui la pienza senza misura <ride> io senza di te non lo so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 Cosa che fatto io però chiedo regala sorriso su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo oh oh oh oh oh oh oh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 maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden. En hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En oud wist hij die weer Herman leest wel honderd keer de krant. Staat er echt pagina iets zwart omrand. Hield hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil.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 Blijkt op het regent al zo maar het regent en het regent zonder rust oh, oh, oh. Rustig ademen. is part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 I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 ja Dag. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donnie M., de 22-jarige verdachte in de zaak Gino, wordt verdacht van moord en ontvoering van de jongen van negen. Ook heeft de rechter vandaag bepaald dat M. langer blijft vastzitten. De omroep Ongehoord Nederland heeft de journalistieke code geschonden die is opgesteld door de NPO. Dat concludeert de onafhankelijke journalistieke ombudsman van de publieke omroep in een onderzoek. Drie terreurverdachten zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 16,5 jaar. De verdachten beraamden met nog drie anderen een aanslag op een willekeurig LHBTI-evenement in Nederland. Het weer vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar 11 graden. Morgen regen en maximaal 19 graden. ZFM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomeris.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 Is jouw keuze ZFM. See you